Uur. Dit is Ewout Wouter Jong met het NOS-journaal. De parlementsverkiezingen op Curaçao zijn gewonnen door de PAR. De liberale Partij krijgt zes van de 21 zetels... en verslaat daarmee de MFK van oud-premier Schotten. Die haalde vijf zetels, net als de sociaal-democratische man. De kans is klein dat de MFK in de nieuwe regering komt. De PAR wil niet samenwerken met Schotten. Die is veroordeeld voor fraude, corruptie en witwassen. Noord-Korea heeft opnieuw een raketproef gedaan. De lancering is volgens het Amerikaanse leger mislukt. De raket zou na een paar minuten zijn ontploft nog boven Noord-Korea. Waarschijnlijk was het een middelange afstandsraket. Onder meer de VS en Japan hebben de lancering veroordeeld. De Amerikaanse president Trump wil de beperkingen op het boren naar olie en gas in de noordelijke wateren van de VS terugdraaien. Hij laat onderzoeken hoe de gas- en olievelden in het Poolgebied bij Alaska... en het noordelijk deel van de Atlantische Oceaan kunnen worden ontgonnen. Trumps voorganger Obama heeft het boren in de regio in december nog verboden. De nationale politie heeft de Telegraaf gevraagd niet te schrijven... dat de krant foute informatie had gekregen van het korps. In ruil werd ander nieuws en een interview met korpschef Akerboom beloofd. Dat schrijft de krant zelf... De Telegraaf had cijfers opgevraagd over misdrijven door asielzoekers. Juristen van de politie zeiden dat die niet worden bijgehouden... maar dat bleek niet te kloppen. Het aantal toeristen dat naar Turkije gaat blijft dalen. In het eerste kwartaal van dit jaar is het aantal mensen... dat met vakantie naar Turkije ging met 17 gedaald... ten opzichte van vorig jaar... De toerisme sector liep daardoor ruim 3 miljard euro mis. Vooral toeristen uit Europa blijven weg uit Turkije... vanwege aanslagen en de nasleep van de mislukte staatsgreep van vorig jaar. Het weer, geregeld zon en op de meeste plaatsen droog... met een zwak tot matige westelijke wind die naar het oosten draait. Het wordt een graad of 13. Morgen wordt het zo'n 17 graden en is het zonnig. Na het weekend weer wat frisser. Dit was het NOS Show. ZFM, Verkeersupdate.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu Toebak Leeft. Verdorie zitten die gasten van Toebak Leeft. Goedemorgen, Toebak Leeft op de radio. Ja, ik ben echt wel aan het klooien met allerlei knopjes, lijkt wel weer. Ha. Maar het is een zonnige dag. Het wordt een mooie dag, dames en heren. Oh. En uh, we gaan ervan genieten. Ja. Ik heb zo'n mooi vogelconcert gehoord net. Wat heb je gehoord gisteren? Nu net? Een vogelconcert. Het was echt een, een, een kabaal. Vogelconcert. Een kabaal was het Oké, okay, het was een kabaal, maar je vond het toch mooi. Ja. Ja, het zijn dieren, hè? Dieren ja, dieren toen dieren, dieren, is altijd leuk. is altijd leuk. Ze ja. zijn zo het nu, hè? Ja, precies. Dat, ja. dat schijnt dat dieren, vooral vogels, heel dichtbij de menselijke taal komen... Hè, met uh, hoe zij communiceren. Okay. Er schijnen ook dialecten te zijn onder vogelingen, onder vogel, over vogels. Uh, ja, schijnt dat echt uh, verschillend te zijn in bepaalde gebieden. Oké. Okay. Ze spreken niet allemaal dezelfde taal. Dat is wel bijzonder, vind ik zelf. Had ik nooit van nagedacht. Nou goed, een week vol gebeurtenissen. Die is wel een beetje een week zo van... Uh... Koning Keizer, Adwiraal. Ja, precies. Op vlak kennen ze allemaal. Eén, ja. twee, drie, vier, sterk toiletpapier. Ja, dat heb je wel nodig als je elke keer een bericht over de VVD hoort weer. Met nu uh, Harry ah. Keizer. Nou. Met, uh, die zijn be bedrijf heeft gekocht voor de helft van de prijs. En natuurlijk nieuws over de koning. Dat is goed nieuws natuurlijk over de koning. Alleen maar leuke berichten over de koning. Dat hij jarig is en dat hij vijftig is. En gisteren had hij natuurlijk een diner en had hij heel veel mensen uitgenodigd. Ik dacht eerst dat hij mensen had uitgenodigd die ook allemaal vijftig waren geworden. Ja, dat dacht ik ook. Maar het dat maakte is... niet uit. Maar nee. je moest wel een, je uh, moest... een kroonjaar hebben. Ja, een kroonjaar hebben. Dus uh, tien, uh, uh, uh, misschien vijftien, weet ik ook. Met maar ik tien, heb geen twintig. kinderen gezien van tien. Jawel, er was er iemand die ja? was, van, was twintig. Nou, kind, oh. ja, dat vind ik ook een kind. Twintig jaar oud, dat was de jongste. En de oudste was... Hij was 100 jaar oud. Die was geboren okay. in 1917. Dus oh, wow. nou, hij sprak ze ook even toe. Ik vond het wel echt. Euh, ja, wel grappig en deed het leuk. En we met z'n allen nog zingen. Ja, lang, lang zullen we leven gingen ze zingen. Ja, met z'n allen. Met ja, z'n Leuk hoor. Ik, ik denk wel dat het een beetje, een beetje eenzaam was voor Maxima. Zij was de enige in de hele zaal. Die niet jarig, die was. Niet jarig was En alle keien natuurlijk, hè? Ja. Dat, ja, in een Eén per zeven personen of zo, was het? Ja, oh ja dat zou best kunnen, ja. Dat is er is wel heel wat telekei rondgelopen. Later hebben ze toch een uh, ussie gemaakt. Je in zelfs meer een ussi. Oftewel met z'n uh, of allen op de foto. Nou, dat zag wel leuk uit. Wat, wat heb jij gedaan op Koningsdag? Dat ging iets bijzonder. Gewoon geslenterd door de straat nou, op ik zoek ben, naar uh, spullen. De avond ervoor ben ik gewoon gezellig uh, naar de Lauren Hardy gegaan. En daar had je een band. Oh ja, dat las ik, ja. En dat was leuk. En uh, de volgende ochtend, uh, wel vroeg naar het dorp. Want een neef van mij uit Canada was over. En die zou dan... Koningsdag meemaken hier in ja. Nederland. Oké, okay. En uh, die heb ik toen nog even ontmoet weer. En het was gewoon erg leuk. Ja. Goed, ik ben de markt afgewezen op zoek naar leuke spullen. En het is, ja, de laatste jaren is het niet meer wat het geweest is vroeger. Had je toen ook niet zo vaak rolmarkt. Tegenwoordig heb je bijna elke dag rolmarkt. Dus nu wordt het echt een kindermarkt de Koningsdag. Grappig is wel dat ik vandaag op Radio 1 hoorde dat heel veel mensen... gaan nu hun spullen naar de kringloopwinkel brengen. Die, die gunnen iemand anders nog wat. Moet je je voorstellen, loop je eerst op de Koningsmarkt, daar is niks te vinden. En nu gaan ze al die zooi bij de kringloopwinkel afleveren. Ah. Wat denk je dat die ermee gaan doen dan, als je die verkocht hebt? Nee, maar ik had ook begrepen dat onze gemeente altijd een paar bakken ernaast ja, zetten. Want maar, uh... Denk nou even logisch naar. Je hebt zeg maar, bijna een dag op de Koningsmarkt gestaan en dat heb je niet verkocht. Echt, en ik heb gekeken wat voor zo staat. En dat ga je nu naar de kringloop brengen. Kan je het gewoon niet beter terwijl in een afvalbak gooien? Had. Terwijl jij het al gekeurd ja, terwijl had. Ik het, kan je het gewoon niet in een afvalbak gooien Is dat te veel werk hebben zo is? Nee. Ja, Oké, okay, ja. ze gunnen nu iemand anders wat. Dat is leuk. Didn't understand that there's money to be made Beauty is a card that must get played By organization But well, oh she was such a good girl to me I know you're girl in all situations But you were lost, but she was such a good girl to me Pretty cold. Pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, you pretty, weer een bejaard plaatje, zou je bijna denken. Nou, dat valt ook wel niet mee. Het is alweer een tijdje geleden deze plaat van de Koeks. Ola en uh, uh, iets met dancing hadden dus ze een hit van geloof ik. Ja, ah, maar ze hebben zoveel platen gehad en ik zie dat ze momenteel bezig zijn met een tour en ze komen 24 mei komen ze na naar Nederland. Alleen, ja, dat, ja hij is al uitverkocht. Ja, jammer 7, 7 ja, ja, 24 mei Mainstreet, Street. het uh, voorprogramma is van Blossoms. En Blossoms is ook best wel een leuk beetje om dat even te zien. Goed bij gevonden. Dus, ja. Helaas, de koeks spelen wel, maar je kan niet. Hè. Nou, misschien even kan je kijken, of Marktplaats weer nog een kaart kan kopen. Ha! <lacht> een nepkaart, weet je wel. Dat je een kopie krijgt en dat je erheen gaat, en dat je dan uiteindelijk dat, dat, dat je, dat je weer niks hebt gekocht. Dat gebeurt wel. Regelmatig heb ik genomen. Uh, 10 minuten over 8 in zonnig zandvoort. Komt deze kant op. Er zijn weer allerlei activiteiten en uh, ja, ja, vertel. Vertel. Nou, ik heb we hebben natuurlijk die brexit, hè? Ja? Oh, de brexit, hm. ja. Moet even mijn keels schraam. Uh, maar hier staat dus dat er een EU-blunder EU is gemaakt. Want er was een pand in Londen gehuurd. Kan niet opgezegd worden. Dat kost 350 miljoen. Oh. Ik denk zelf van, kunnen we dat niet kopen of zo? Maar uh, het is een verhuizing van het Europees Geneesmiddelenbureau. En dat zit dus in Londen. En als dat in het huurcontract blijkt geen opzichttermijn afgesproken. en Daardoor loopt de huur door tot 2039. Nou, ik kan me niet voorstellen hoor. Ik, uh, allemaal volgens mij zit een broodje aan op dit. Onder de genot van een bordje. Ja, we zijn allemaal een goede vrienden van elkaar. Ja, vooral in de geneesmiddelbrans. Ja, maar dan wordt met geld gesmeten natuurlijk. Die hebben echt een monopolie. Gewoon op alles en nog wat. Uh, dus volgens mij die... mag je altijd je huur opzeggen Als je ergens huurt. Uh, nou ja, blijkbaar en niet. Je, nou, tot, uh, ze tot, hebben tot iets 2039. getekend. Tot Ja. Kom nou zeg. Dat is toch 32 jaar? Ja, volhouden nog even. Ja. Zit je vast aan de medicijn, hè? Jee, maar... Dit is. Uh, ja, dat is een blunder. Een ja. flinke blunder. Maar goed, dat gebeurt waarschijnlijk wel vaker. Hoge, hoge piet die bij elkaar zitten borrelen. En op een gegeven moment laat iemand anders wat tekenen. Ja, en dan blijkt het ook niet zo vriend te zijn. Ja. Kwart over acht en vandaag ook een stuk te lezen in de krant. Ik, uh, het schijnt dus dat de politie. Uh, is toch een beetje aan het monitoren... wat de asielzoekers allemaal doen hier in Nederland... en of ze crimineel zijn. En de Telegraaf krijgt daar lucht van. Ja, zo het, klopt dat? Mogen wij die cijfers inzien? Uh, we hebben we... Al niet? Nee, die cijfers hebben wij niet. Dat doen wij helemaal niet... En toen hadden ze van. We hebben wel wat cijfers over eh, zakkenrollers uit bepaalde landen. En ook over asielzoekers die het land uitgaan. En jullie kunnen misschien ook wel een, een, een interview krijgen met Akenblom. Weet je wel, die, de hoofdcommissaris. Eh, als tegenprestatie. Dan heb je toch nog wat leuks in de krant. De Telegraaf had zoiets van. Hé, hey, dat ruikt een beetje verdacht. Dus die gingen uitzoeken. Toen bleek dus dat de politie wel degelijk asielzoekers in de gaten houdt. Of zij meer criminaliteit eh, begaan. Alleen die cijfers wilden ze niet geven. Ha. Dus dat is nog wel weer een puntje. Het is toch uh, een cover-up, zeg maar. Goed, een van de wildste plaatsen die we vandaag gaan draaien. Ik vind hem zo leuk. Hij moet gedraaid. weer van de muziek. De zaterdagmorgen. Dear Minds van natuurlijk Sude uit Haarlem, zwaar gisteren trouwens nog in de wereld draait door. En ze hebben geloof ik het hele seizoen hebben ze een soort uh, uh, band, noem je dat ook, een huisband zijn ze, dan uh, hebben ze gefungeerd. En uh, dan gaan ze al covers spelen en dat vind ik bij haar zo slecht. Oh, ik heb haar live zien optreden, dan vind ik het hartstikke goed. Maar zodra ze covers gaan doen, dan komen ze niet uit de verre. Ik zal zeggen, doe dat nou niet. Avond, en je? Gisteravond in de Wilder door, Sue The Night. Die uh, heeft ook haar eigen single gespeeld, dat vind ik wel nou leuk. En, uh, eigen werk, prima, maar geen covers doen. Weet niet, daar is ze gewoon niet voor geschikt. Maar goed, uh, zij is wel door de, door de selectie gekomen blijkbaar. Goed, en daarvoor trouwens de nieuwe single van uh, Royal Blood. Niet echt radiovriendelijke muziek, maar ik vind hem zo fijn gewoon. En uh, Figure It Out is misschien nog wel de beste plaat die hebben, hebben ze gemaakt. Vooral het videoclipje erbij is wel een aanrader. Daar snap je in het begin niks van. Eén dat denk je, oh nou begrijp ik, je moet er echt even goed naar kijken. En dit is de nieuwe plaat, die heet Lights Out. Dus... Precies. Gooi het licht maar uit. Maakt niet uit. Nee, het is al licht. Hè? Daar doe je er niks meer aan. Nou, zeker licht. Het is uh, alweer tien jaar geleden dat Madeleine McCain uh, verdween dat ze ontvoerd werd uh, in de uh... Ja, was in Portugal was dat. Uh, de familie was uh, aan het eten, aan het dineren. 60 meter bij de slaapkamer vandaan. waar Madeleine McKay. met twee andere jongens uh, lag te slapen. En regelmatig gingen ze kijken. Wie deed dat niet vroeger? Weet je wel. Ik heb ook nog mijn kinderen wel eens in de auto. op de oprit laten liggen. Slapen. En dan zat ik in de keuken. zat ik gewoon naar beneden te kijken. Nou, ze slapen wel lekker. Oh, laat maar even gaan, weet je wel. Och, ze was ze onrustig. Nou, dat deden zij ook. En uiteindelijk, dus vijf uur ochtends. naar ze regelmatig hadden gekeken. Was in één keer verdwenen. raam stond open. raam was van binnenuit open gemaakt. En okay. toen heeft de politie eigenlijk niet heel adequaat gereageerd. Uh, ze hadden eigenlijk heel veel mensen uh, de straten moeten zoeken, deur, uh, deur voor deur moeten uh, afzoeken. Uiteindelijk hebben ze ook bij de grenzen niet de juiste beschrijving neergelegd, dat ze dus ook bij de grenzen uh, uh, mensen konden aanhouden. Ze hadden er geen beschrijving van het kind. Dus dat liep al in de eerste uren niet lekker. En uiteindelijk stond vandaag een uh, verhaal in de krant... van een Nederlandse echtpaar... Uh, die daar op een terras zat... bij Albuvera in Portugal, Algarve. En dat gaat over Joost Voermans. Die zat samen met zijn dochter... die ook de leeftijd had van Madeleine King. Ja? zat hij op het terras. En toen kwam er een chipsauto vanbij en zei van... Oh, zullen die chipsauto overvallen? Wij willen chips voor ons ja, hele leven. Oh, we willen een chippie betrekken. En dan kwamen er twee politieauto's aan... en die zetten de weg af... En toen kwamen er twee agenten aan. Die komen toch wel heel dichtbij. En die gaan vlak voor ons staan, zegt hij. We snappen er niks van. Ik kijk nog om. Ik denk, is dat, voor, is dat voor wie? Is dat voor mij? En toen keken ze, toen wezen ze naar mijn dochter. Uh, is deze dochter van u? Kunt u dat bewijzen? Tuurlijk kan ik het bewijzen. Uh, wacht even. Ik heb Paspoort niet bij me. Uh, die, die ligt in het appartement. Zag ik hem even halen? Nee, meneer, lopen loopt wel even nu mee. En hij werd er net, net niet gehandboeid, maar hij werd er naartoe gevoerd. Uiteindelijk uh, moest hij toch wel even zijn best doen om de papieren voor elkaar te krijgen. Om het aan te tonen dat het zijn dochter was. Want deze dochter leek wel heel erg veel op Meddleman Kate. Ah? Uiteindelijk, uh, zijn vrouw die de paspoorten bij zich had, die was aan het werk. Dus die moest ze helemaal opzoeken. En uiteindelijk is het allemaal goed gekomen. Hij heeft er geen trauma over gehouden. En ook uh, Julia, die ervoor aan werd gezien voor de Meddleman Cake, die weet er ook niks van te herinneren. Maar op zichzelf uh, was het wel een gebeurtenis. En is ze nog, nog steeds verdwenen? Er zijn alle wilde theorieën dat inbrekers er kwamen. Dat de eh, ouders zelf het kind hebben ontvoerd. Omdat het raam vanuit binnenuit was geopend. En eh, ja, het is, het is nog steeds vaag. Tien jaar na dato is Madeline McKay nog steeds verdwenen. En er zijn ook allemaal van die foto's die er gemaakt zijn. van hoe ze er nu uit zou zien. En misschien helpt dat dan. Maar ja, ik, ik denk ook dat ze niet meer leeft. Denk ik zelf dan. Maar goed, ja, maar ja. Ja, ik denk aan... toch even aan een. Uh paar er maar iemand paar. Oh ja, dat was pas geleden weer natuurlijk uh, ja. die man. Uh, ik kan ze uh, zeggen, dan zegt ze, ik zie een kerkklok. Ik zie water. Ik hoor een trein. Ik, ik zie water, ik denk dat ze niet meer leeft. Weet je, heb je dat nog gezien, die documentaire over... Uh, ik ben zijn naam even Maar goed, oh. een Nederlander die zelfs in Japan werd ingezet... om vermissingen op te lossen. Ach, en uh, ja. die maakte er een hele show van. Uh, maar goed. goed, vertel. Je hebt vast nog iets uh, dat je denkt... nou, om even te relativeren het leven. Re ja, ja. ja, dit is wel een leuk bericht. Er is uh, eerder deze maand op Schiphol... 72 kilo babypaling in beslag genomen. Dat zou dus in China ongeveer 115.000 euro waard zijn. Oh. En uh, de babypalingen die hebben de paasdagen doorgebracht in quarantine... En daarna zijn ze dus overgedragen aan Dupan. En dat is een organisatie, Duurzame Palingsector Nederland. En die heeft ze dus teruggezet in de natuur. Ze zijn uh, losgelaten. Oh. Nou, dat vind ik toch wel uh, een eindgoed al goed. Ze hebben verhaal. de paasdagen doorgebracht. Ja. <laughs> yes. Ja, ze, ze hadden ook een uh, speciaal What? programma voor hun... dat ze zich niet verveelden. Ja, ja precies. <laughs> maar ze zijn dus losgelaten in een aantal kreken in Zeeland. Ja. Dat is dus die stichting Duurzame Palingsector Nederland. dat dus is Dupan. Basisch. Maar ze waren gewoon in de koffers, hè, van een Chinese man en vrouw. Dat er dan... Die palingen, zakken met palingen, die leefden dan blijkbaar nog. 72 ja, kilo, hè? Ik wil die vrouw wel eens zien, die zo'n koffer draagt dan Ja, 200. twee hoor. koffers, de hè? Dan kan je 36. Ja, nou, dat moet wel lukken, toch? Zes, ja, 36 kilo. Nou, dan moet ik nog zien dat mijn vrouw dat zo nonchalant... Zo, goedemorgen, heeft u het aantrekken? Nee, ik zou niet weten wat. Pak je sigaretten misschien? En dat ze achter je aantrekken. Ja, oh, slepen zo. Ondertussen druppelend. Ja. Kan... <laughs> ja. Lekker. Wat nou. heeft u nou, ja, ja. ja, ik heb wat zatdoeken. Ik heb pas geleden mijn nogen. Ik ben zo kou geweest. Verkouden. Ik zo verkoud. Ik heb echt helemaal voldoen Ja, mijn was, ik moet hem nog ophangen. Ja. <laughs> Die is ja, ook ja, wel goed. leuk, ja. Je kan zich bijna zelf ophangen. Hoor. Ja, ja. Nou ja, goed, Toepak leeft te straks de zandkort. Ze berichten daar, ze heren en hier en Ook een nieuw plaatje. De telefoon heb ik weer uitgekomen. Maximo Park. Is een uh, nieuw uh, set uit. En niks is daar om te vinden. Resk. Ever felt like you're going nowhere in your Improve the hand you dealt Now if we extend the situation To a broad one instead of the cell, How can we not extend our hand Into the perilous waters of hell As we became, and cost enough hurt to eat of the soul And if we're proud of the things we have, shouldn't others want to share as well? Now the regimes that we've propped up, just set it into a living hell Het is een Risk to Exist. Wat een geniale wandliner heb je daar bedacht, zeg. Maximaal park, nieuwe CD. heet ook Risk to Exist. En uh, ik weet niet of dit een nieuwe single is. Ik heb allemaal wat nummertjes. onder uh, de je dat ik dan gewoon op de rij, ik kan me niks uit. Het is. Uh, oh man! Het is er alweer. Tijd voor. Uh, het is er al. Alweer... Zandvoortse berichten. Ja, precies. Tijd voor de Zandvoortse. Berichten. Uh, ik zie... berichten. tijd. Ja, tijd. Zo uh, <kijkt> zorg Dan zit je in het perjaardhuis en dan vraag je... Hoe kom ik hier nou terecht, joh? Kan ik nou bekijken? Dat heb ik gemist. Een automobilist heeft zondagnacht een aanrijding uh, gehad... met een hert op de zeeweg. Rond uh, kwart voor één reed een automobilist richting Haarlem... toen hij een overstekend hert niet meer kon ontwijken. Het hert eindigde meters naast de rijbaan en was op slag dood... De auto liep des schade op dat deze moest worden weggesleept uh, met een berger. Uh, door een berger, niet met een berger. dus <lacht> dat dan weer? Maar goed, de inzettingen kwamen met de hele huid vanaf. Een anderhalf week geleden was er ook al een het aangereden. Dus ik dacht dat ze allemaal afgeschoten waren. Maar hoe is dat nou jongens? Schieten ze een beetje op? Je moet, uh, moet er wat opgeruimd. Maar goed, uh, ja, het is, ik, ik, ik hou hem ook mijn hart elke keer vast. Als ik daar uh, over die daar zee rijd. als ik daar rij, ik heb al een paar keer eentje langs de kant gevecht. Dus ik blijf staan, blijf staan, blijf ja. staan. Ja, eigenlijk wil je, dat moet je... I see you. En dan met je handen ja, zo naar je ja. oogtje, zo van. De... Je sowieso... Heb je een snotje? Eigenlijk moet je er gewoon zeg maar, een, een ding is lenen voor je de zee weg opgaat. Dat je, dat je ze gewoon dat je ze voor je weg kan schieten. Zoiets. Nou, of je moet gewoon voor op je auto net zo'n ding doen als bij die jeeps in Australië. Weet je wel? Dat is zo'n uh, rek. Oh ja. Dan, uh, dan is in ieder geval je auto niet in de pak. Dat is alleen het rek misschien een stuk een beetje. En dan ja, kan je het ook nog later gebruiken. Dat was misschien. tegen de kangaroes daar. Hè? Dat schijnt nog veel erger te zijn. Want die springen. Ja. Ja. ja, ik, ik heb de, een van de eerste kangaro's die ik ook gezien heb in, in het wild. Pas was een beetje de kant van de weg ook. Maar ik heb gestopt. Was, uh, je hebt even, even voor hem uh, even laatste woordjes uitgesproken. Ik wil ze gewoon even van dichtbij bekijken. Oké. Okay. Ja, er kroopt nog niks uit. Nee. Goed vertel, wat was er uh, nog meer? Ja. Vanaf half mei tot en met half september komen we weer palmboomen op de Boulevard van Voosje. En het Van Venema Plein. Naast de palmbomen komen ook de kiosken weer terug. Hm. En verder plaatst de gemeente ook grote panelen met Hollandse meesters erop... passend bij het thema van het EK zandsculpturen. En hiermee wordt dus de proef met de tijdelijke maatregelen... op de Boulevard van Vosje voortgezet. En uh, er is natuurlijk ook nu tegenwoordig, ook als het mooi weer is... komen de mensen art dingen doen. Dus je, kan, uh, je krijgt... Net als dat je bij, in, de en zo, in de Press uh, ja, in, in de zo in Parijs, ja? heb je zo'n schildersbuurt, oh, okay. Saint-Germain of zo. Of ja, daar, ik weet, weet wat je de, bedoel, ja. Maar daar heb je ook allemaal straatartiesten en dat is naartoe gestaan ook nu om uh, dat in Zandvoort te doen. Ik heb wel moeite met, met al die, die, die schilderijen die zijn gaan ophangen, weet je. Dat denk ik altijd van, soms dan gaan ze ook plaatjes ophangen om het op te leuken. Terwijl ik leuk het gewoon op in plaats van al die plaatjes, weet je. Ik zie het wel vaak in tuinen ook, hebben ze ook alleen plaatjes opgehangen ik denk, ja... Ja, ja oké. Okay. Nee, maar die hele ja. grote muur op dat plein. Ja, die... Ik heb geholpen om, om die wit te schilderen. Ja. En daar hangen dus echt prachtige foto's van Zandvoort en omstreken. En ook oudere foto's en zo. En het is wel heel mooi. Ik uh, ja, zetten, okay. ga toch eens even kijken. Ja. ja als je zo vroeg uh, weer, weer terugrijdt, kan je makkelijk even je auto neerzetten. En dan kijk je. Ga maar, even die trap op. Ja, goed. Maar soms heb ik wel moeite mee om altijd maar weer de, de foto's op te hangen van vroeger of van... Ja, denk we zijn ja, hier ook. Ja, vroeger is ja, geweest, dat het ook zo. Mee. geweest vroeger dat ook Goed, dit allemaal. weekend, vorig weekend was er een de grote lustrum uh, editie van Vintage at Zandvoort georganiseerd. Het jaarlijkse Volkswagen Festival voor liefhebbers van de eerste generatie van het Duitse automerk. En vooral heel veel busjes waren. En de busjes kwamen echt van heinde ver, ze kwamen uit Duitsland, België, Polen. En zelfs een uitschieter uit Rusland. Die hebben ze goed gescreend. Die kwam niet zomaar het veld op. Dat wil ik kan Russen. moeten we hier met Russen zeggen. Wat komt hier doen? Dat is raar. Nou goed, het is een groot feest geweest... en vrijdagavond waren de meeste Volkswagen-fans uh, al uh, op de camping aanwezig. En uh, even kijken, um, verder um, feestelijke sfeer. Ja, een onderdeel uitgewisseld, waarschijnlijk dat soort dingen allemaal. En uiteindelijk maandag was het allemaal weer afgelopen. Goed, wat nog meer? Ja, er is op uh, 5 mei ook weer bevrijdingsbingo. En uh, als je dus <coughs> boven de 55 bent, dan kun je meedoen. En uh, het wordt georganiseerd door de Stiering... nou, mij nou, de Stichting Viering Nationale Feestdagen in samenwerking met de seniorenvereniging. En de toegangskaarten zijn vanaf 1 mei, dus vanaf aanstaande maand gratis af te halen bij de Bruna en aan de balie bij Stichting Pluspunt Zandvoort. Je moet er dus wel iets voor doen. Ja. Maar ja, uh, je, je kan er maximaal twee krijgen per persoon. Ja. En er is uh, ook maar een beperkt, beperkt aantal kaarten, dus dat is wel uh, verstandig. En het leuke is ook op die dag, rijdt ook speciaal voor deze bingo-middag... de belbus vanaf 12 uur gratis. Oh, dus je goed. kunt je opgeven voor de belbus aan de Bali bij Pluspunt... Of telefoon via 023 577 373. En het okay. begint om half twee in de krocht op 5 mei, bevrijdingsdag. Dat is zover de Zandvoortse berichten. Tijd voor Kwa in Een nieuwe single, cloud Nine. You, you see my way around you. See what, you think, what you don't think Someone found it and Now when the rain Falls upon my head I don't think of you much at all Just one thing seems to make you care Who's gonna drive And take you home de nieuwe CD uit en dit is wel Cloud9. Altijd dezelfde muziek, maar wel leuk, ik kan het wel waarderen hoor, echt waar. Cloud9, uh, de Miroquai. Ik zit nog eens te denken, wat voor een, wat staat een maf Videoclipje bij. Nou goed, werd ik al lang alweer kwijt natuurlijk. Ja, dit is uh, Toebak op de radio. Vreemd de toestel aan heb staan. Die mensen die alleen geloven in het grote, dikke ik. Wat? Jij bent toch van de V&D? VVVD? Ja, nee, geloof of, ik, ik, ja, ik snap het allemaal wel. Maar goed, ik wil uh, vandaag uh, ook weer een groot stuk in de krant lezen over uh, Henry Keizer Die uh, natuurlijk een uh, crematoriumketen heeft gekocht voor 12 miljoen. Terwijl het geschat werd op 30 miljoen. Hij was zelf ook daar flink bij betrokken. Hij wist precies hoe het allemaal liep. en dacht zelf nou ik bied dit. En hij heeft een concurrent die er ook op had geboden, heeft hij buitenspel gezet. En er zijn laatst zoveel berichten over die VVD'ers... die toch financieel redelijk goed kunnen regelen voor zichzelf. Dat er natuurlijk maar weer een onderzoek moet komen. eerst stonden uh, Mark Rutte en de hele gang wel achter hem. En nu hebben ze gezegd, nou, zoek het eerst maar uit. En hij stond vandaag ook in de kletskant van Nederland. Uh, ja, er is iets, het, het klopt niet met die dikke, zegt hij zelf. Dat zeggen mensen over maar me. Dat is helemaal niet waar. Ik ben integer. En toen dus zag je hem ook in een interview echt wel flink zweten. Een rood gezicht, helemaal zweet op haar hoofd. hij is ook helemaal niet zo oud. Hij is... Ja, zelfs een jaar jonger dan ik. He, echt waar? Ja, ik was in shock. Hij heeft, heeft u wel flink wat verzameld. Uh... Ja, in de loop nou. der tijd. Godverdomme ja, ja, ja. zeg. Nee, goed, uh, ik vond hem wel echt heel erg schuldig uitzien. Ja, zo, ik ben ook van de media. Ik wil het ook altijd graag een beetje aandikken. Vind ik ook wel, wel leuk. Maar goed, rood hoofd en volle de Money, die een onderzoek had gedaan... die werden niet eens uitgenodigd. Die werden bij de poort gewoon tegengehouden. Gewoon. Ja, nou de hand is erg, maar dit, dit vond ik ook een erg puntje, hoor. Met uh, persvrijheid. Nou goed, kan ook vast een beetje wedden, want ik ga natuurlijk binnenkort op vakantie naar Turkije. Binnenkort, hè? Heel binnenkort. Hè? Heel binnenkort. Aankomende week uh, ga ik die kant op. En dan zullen we eens even kijken. Ik, uh, ik heb Jij ook, vertrekt uh, vandaag toch? Ja. Al? Ja, nou, vanavond. En uh, noem je dat, wil ik zeggen, uh, uh, uh, ja, de voertaal is Engels, heb ik gezegd. We komen, ja. we komen uit Engeland. Ja, ja, ja, ja, ja. En wij willen ook meer met Europa te maken hebben. Ja. Zeg ik dan? Dus ja. zijn we helemaal klaar. Ja, mij. dat is wel een beetje spannend, hoor. Ja. Yes, ja. yes. We, uh, we, uh, <coughs> ja, ik zie, we moeten toch wel een beetje oefenen. Ja. we ja, We've got nothing but Europe. now. ja, yeah, we finished. We want to be undep undependable. Ja. Ja. Uh, yeah, yeah. I, I have my personal yeah, next. Ja, next. Niets Nothing to do with, uh, oh. with Holland. Zo, exactly. dus, ja, dus nou we zullen zien hoe de vakantie afloopt. we ja. uh, zijn er nog uh, rare berichten? Nou ja, rare berichten. Ja, wel grappig. Het was gisteren natuurlijk Koningsdag. Ja. En uh, er was een uh, jongetje... Uh, uit... eergisteren. Uh, eergisteren. Eergisteren, sorry. ja. Zie oh, ik loop te knoeien. En uh, waar, er was een jongetje uit Amsterdam... die had twee jaar geleden... stond die trucjes te doen in Amsterdam in ruil van geld. Ja. En had op een bord geschreven... ik wil naar een pretpark. Dat is dus duidelijk zo'n jongetje die... Dus, zijn moeder had die... Uh, uh, alles alleen moest ophoesten en doen en zo. Dus uh, er was geen geld voor. En uh, er was een man, die man die uh, had het dus opgeschreven. En uh, die, die, die Jesper heet hij die dan. Die, uh, die, uh, ja, Jespers? Jespers. Die heeft uh, nu een Jespers Comics Station heeft geopend. Een indoor thema en belevingspark in. Uh, Antwerpen Centraal. Ja. En hij had het jongetje gezien. Maar hij had het nog niet gemaakt, het pretpark. En hij zei, hij was zo schattig. Ik was al toen al bezig met het concept voor een pretpark. En ik kon het niet laten om Ananda alvast uit te nodigen. Hij heeft een foto van Ananda gemaakt. Plaatste die op het bureaublad van zijn computer. Zodat hij het jongetje niet zou vergeten. Hij zegt, ja, als je kinderen belofte doet, dan moet die ook nakomen. Dus hij komt een jongen op straat tegen. Die wil een attractiepark. Ja, en die, hij was, is... die was er uh, trucjes aan het doen. Voor geld. Oh, okay. Met Koningsdag. Om, de, om een keer naar een pretpark te kunnen. Oké, okay, en daar zijn uh, trucjes te laten zien dan of zo. Want toen zei dan hij: Ja, nee, nee, maar hij zei gewoon: Van joh, ik ga voor jou een pretpark bouwen. Oh, oké. Okay. Maar hij mag het niet hebben, het pretpark, maar hij mag erheen. Hey, wat, wat een verhaal dit, dus. Zeg. Ook dit jaar staat hij. Uh, Had hij verder echt niks? Had hij geen vrijwilligersbaan of zoiets? Deze man die dan uiteindelijk helemaal zo'n nee, prettigpark uh, gaat uh, realiseren. omdat iemand nee, op straat. Hij is een ondernemer gewoon, denk ik. een ondernemer. Maar ook dit jaar staat die oh, aan kijk, de hij. Annan willett weer. Hij staat weer op de vrijmarkt. en hij gaat dit, uh, dit jaar kijk gaat uit, maken. Kijk uit, loop het een boog om hem heen. want voordat je weet zit je aan een levensdoel vast. En dan moet je ook iets regelen voor hem. Ja. omdat hij weer iets <laughs> ja, vraagt. Is ook zo. Nou, goed, als er weer een ondernemer komt. dan, uh, dan kan het misschien wel geregeld worden. Die mensen die alleen oh, geloven ja. in het grote, dikke. Ja, geloof, ik... dat zijn die VVD'ers meestal. Ja, dat had hij niet hoor. Dat zijn mensen die VVD's. ja, die zijn ondernemers soms een beetje te ondernemen. Neem het op weer loopt tegen 9 uur dames en heren even een leuke plaats van Blondie <middels> in de popwereld actief. Vroeger was ze wel rock'n'roll, maar ze is een beetje pop geworden. Dus ze wordt ook een dagje hoor. En dit was de nieuwe single, die heet... Uh, long Time. En daarvoor was er nog andere plaat. Uh, was dat fun? Ja, dat is ook een plaat van Blondie. En dat allemaal op het cd'tje te vinden. Fragments. Dus dan weet je dat in ieder geval. Het is uh, de zaterdagmorgen. Precies. Wat kunnen we allemaal zo melden? Ik zie vandaag onder andere iemand die op vakantie was geweest. Ook alweer heftig. En dan doe ik. Ja, dat lees ik dan en denk ik, ik ga het water gewoon niet meer in, hè? Het gaat over Tesse Beumer, die was namelijk uit uh, Dalsen. Die was uh, bij de Canarische eilanden. was ze even de zee in gegaan. En toen kreeg ze heel veel pijn in de arm. Toen had ze van shit is die prikkeldraad of zoiets. En toen zat er helemaal iets om de arm En met pijn en moeite wist haar vriend haar op de, kal op de kant te trekken. En toen had ze dus een zeemonster. Die zijn tentakels om haar armen had gewikkeld. En dat noem je dan het oorlogsschip. Het, uh, ja, het Caribische oorlogsschip. En die heeft tentakels van 15 meter lang. En die geeft ook een soort elektriciteit af. En dat had om haar armen gewikkeld gezeten. En dan zie je die armen van haar. En dus je denkt van, Het lijkt echt alsof ze prikkeldraad om haar arm heeft gehad. Het is ja. echt bizar. Dus ik denk van... Ik, blij, ik ga tot mijn aan toe in het water. Oké, okay, ik ben in Turkije. Maar ik weet niet wat voor gekke geit daar allemaal in het water haaien. heet. Ja. Ik dacht dat alle dieren een beetje uitgestorven waren. Ik heb wel eens gehad, Toen was ik dan in Kroatië... En, dan kon je zien wat ze gevangen hadden, er zaten van, uh, van die kleine haantjes tussen van een halve meter ja, of okay. zo. Dus je denkt van, oh, maar waar is de moeder? Ja. <laughs> je je ja, weet het niet. niet. Ja, <laughs> hij is toch zo klein? Het moet toch, moeder ergens in de buurt zijn. Die begeleidt die beest, hè? Ja, precies. Dus, ja, uh, uh. Nee, ik ben ook altijd een beetje terughouden dan. Ik, bedoel, ik ben al niet zo'n zwemmer. dus... Uh... Maar vergeet niet je snorkeltje mee te nemen, want die mijn je kan daar prachtig snorkelen. Ja, zeg. Maar nou, die kan je daar. Ja, ook nou over praten praten over mijn snorkel, die heb ik altijd bij me, toch? Niet zo gek. <laughs> Ah, dan kan je niet door ademen, bang. Nee, ik heb het <coughs> al eens geprobeerd, ja. Nee. Okay. In, uh, in Rotterdam is uh, op vrijdagavond, ik weet niet of het... Uh, vorige week, is een uh, pizzeria over... Uh, werd overvallen. En uh, er was een man, die was dus bezig met de overval. En toen kwamen twee andere mannen de pizzeria binnen. En zij bedreigden aanwezig onder wie de eerste overvaller... en namen een geldbedrag mee. Maar de eerste overvaller bleef niet met lege handen achter... want hij verdween dus met kostbare spullen van We het personeel. Dat het gedeeld. Ja, dat was gewoon een dubbele overval. En de overvallers zijn niet gevonden. Ze hadden wel één ding gemeen. Ze hebben alle drie donkere trainingspakken aan. Oké, okay. ja. wat, wat een verwarring. Wat een verhaal. Er zijn het eerder vrienden geweest dat ze het niet overeen konden komen hoe het moest of zo. Dat ze daarna, van, nou wij doen niet meer mee, hey, gaan jullie maar dan. En ze later dacht weet je wat, we gaan nu hun overvallen. Zoiets. Dat is toch, toch, lachen, kom op. Lachen, man. Dus net, ik doe me herinnering aan dat uh, Zandvoorts bericht van een paar weken geleden... dat, dat ze een uh, zomerhuis hadden uh, geroofd. en dan ja. kwam de tweede inbreker. En die dacht van, fuck. Die kwam s'avonds. Die kwam s'avonds, <laughs> die, die zijn ze ook al geweest. Jongens, kom op. We zien hier nou even een app voor of zo. Het is, toch, het is toch knulligheid? Ik bedoel, we, we, we, geven, we moeten bijna een lach om inbrekers. Dat moet toch niet de bedoeling zijn? Ja, maar ze hebben ook niet zo'n hoog IQ, denk ik. Oké. Okay. Anders, anders ga je op een andere manier geld verdienen. Kijk, dit is discriminerend. Dat mag niet, hè? Oh, sorry. Nee, je mag... Je mag nee, je mag... Nee, ik nee, nee. ga Kom, het gewoon niet in. Believe it daarna. I think I'm happy be falling in love. The way she looks is making me fear. Like I'm dreaming, but I not that it's real. Be out of this world I like a rocket ship that's made out of pearls, but go give it to me Cause you're so believe Ja, Rilan en de Bombardeers. En uh, ja, het, het doet een beetje denken aan Anderson <gül> Peck, Hij uh, heeft er iets weg van. En uh, op zichzelf, uh, mocht je ze zien willen optreden dan kan het namelijk. Het speelde 24 maart in de Patronaat. Ja, dat is al geweest. 7 april in Paradiso, ook geweest. 9 april in Roodtown in Rotterdam. Wat de fuck, ik mis alles gewoon. Rustig aan, 5 mei, bevrijdingspop halen doen ze aan. Ah, die ga ik kijken. Man, dit is feestmuziek. muziek, helemaal van kpassing. 5 mei, deze Rilan en de Bommedeers. Helemaal aan het voorbereiden, want ik ga op 5 mei weer vrijwilliger zijn daar. Dus ik ben er de hele dag. En wat is jouw taak, weet je dat al? Ik zit waarschijnlijk weer in de thematent. En vorig jaar moesten we dan... In de thematent? Thematent, ja, het thema bevrijding. En toen waren er allemaal... Er was een groot doek met... Uh, die, uh, met, allemaal, met een paar gaten erin. Dan kon je met een paar op de foto. En aan de voorkant stonden ook afbeeldingen van Nelson Mandela... en Anne Frank en, en uh, moeder Teresa en dat soort dingen. Oh, oké. Okay. Dus, uh, dus wat foto's leuk. maken en dingen uitdelen en, uh, is dat... en collecteren. Ja, weet je. Maar, maar echt... ah, ik ben wel met haar op de foto geweest. In zo'n thematent. Oh, wat leuk. Ze was ook niet heel erg goed herkenbaar, moet ik zeggen. Nee? nee. Hey, vraag, heb je vraag? Ben je ook niet al getriggerd? Weet je eigenlijk wel wie dit is? Uh, dit? Ja, uh, ik, ik, ik, ik hield ze meisje? tegen, ze wilden de hele tijd weg, maar ik heb ze echt alles verteld. Ja, je <laughs> nee, hebt ze helemaal ja. surfgelult van. Ik zou er gewoon het geschiedenis in krijgen. Ja. Zoek ik wel een keer op, zeggen ze dan. Eerst even wat ja. andere dingen op lezen. Nou, het was, was, was misschien ook wel mooi geweest, als er dan op dat uh, grote zeil... Ja. Dat, dan, uh, dat er wat frases, uh, wat, wat uh, uitspraken van hun zouden zijn. oh ja, dat is dat wel mooi. hè? Frank had wel mooi. Uh, Uitspraak over dat zij altijd graag uh, schrijver wilde worden. Ze heeft, ze heeft nu wel het meest verkochte boek van de wereld uh, op haar naam staan. Ja. schijnt er meer van in omloop te zijn dan de Bijbel of zo, heb ik wel eens gehoord. Ja, maar ik, ik, het heeft <kwijm> natuurlijk alleen maar te maken dat Ortol Frank zich daar helemaal in vast heeft gebeten. Ja. Die vader die heeft zich zo in vast gebeten. En die moest echt in elk televisieprogramma komen je op het voorschijn. Maakt niet uit wat voor. Het was geen zware televisieprogramma. <kwijm> waar hij, hij, hij had sowieso elk elk nee. programma waar hij kon komen, kwam hij en vertelde hij over het boek. Ja. Maar oh ja, je had bijvoorbeeld in Frankrijk had je toen opgegeven, dat was ook behoorlijk succes het boek. Maar er is ook zo'n naarverhaal over die Sarah. Haar naam oh, was ja. Sarah. Ach. En dat haar, had, zo, haar zoontje had zich verstopt in een kast. Ja. En de Sarah had een sleutel bij zich. En dan moest ze als ze terug waren, die weghalen. Maar ja, dat, dat jongetje heeft dus gewoon... Uh, is doodgegaan in die kast. Ja. Want zij ging van het ene concentratiekamp naar het andere concentratiekamp. En uh, ja, in het begin wilden ze nog wel terug. een het moment had ze ook wel zo'n ja, dat heeft geen ook zin meer. zo'n schrijnend verhaal is dat. Maar zij wist dat hij daar lag. Dus ze mm. moesten hem toch een keer weer gaan bezoeken. Ja, ja afschuwelijke dingen gewoon. Ja, ik zeg, ik, af en toe zit ik alweer een beetje in vast in aan die verhalen van de oorlog. En soms kan ik ook weer los van komen. Dat is wel zo goed, ja. Ja, nee, ik, ik heb verder allemaal geen dramatische dingen hoor. Maar ik, die beelden blijven altijd wel flink op mijn netvlies staan. Een tijdje als het weer gezien. Maar goed, 4 mei, mei zit er weer aan te komen, en 5 mei natuurlijk. Het is goed om daar weer bij stil te staan. Elke proberen ze weer een nieuwe, een nieuwe vorm te gieten. Om de jeugd daar toch een beetje weer bij te betrekken. En de jeugd, ja, korte concentratieboog. Ik zie het bij mijn eigen kinderen ook, weet je wel, zitten eindeloos naar een heel saai filmpje te kijken van Enzo Knol of en dat soort dingen. Terwijl ik, als ze iets vertellen over geschiedenis, dan zie je in het begin is het al leuk en dan is nou, okay. ja. <coughs> je hier over een beetje wegdraaien. beetje Enzo Knol. een die een beetje een beetje een beetje een Erg boeiend allemaal, joh. Oh, dus jij krijgt er wel eens wat mee van die Enzo Knol. Nou, nou uh. hem valt het om. In het begin keken ze dat nog wel, maar dat heb ik er zo vaak over gehad. Dat ze gingen, Nou, dan nou, houden we er wel mee op. Ik kijk wel iets anders hoor. Dus nou, het is wel een beetje van de baan. Maar goed, het is ook een, de leeftijd niet meer, hè? Dus dat is ook zo. Goed, straks onder andere nog meer een stukje geschiedenis. Want we hadden het over geschiedenis natuurlijk. Dan moeten we het nou ook wat laten horen. En er zijn weer wat aparte dingen gebeurd. En nou, ook weer wat interessante mensen die jarig zijn. Eerst maar even een mopje muziek, dames en heren. Is er nog muziek? We zien je, Jawel, dat is er. Hier, Foster the People Coming of Age. Ja, 50 is hij.